En de laatste snelwegrotonde van Nederland is dicht. Het is die bij Jauren in Friesland waar de A6 en de A7 elkaar kruisen. De rotonde gaat dicht omdat er veel ongelukken gebeuren. Voor en na het knooppunt mag namelijk 130 worden gereden. En daardoor ging het vaak fout. Rijkswaterstaat registreerde in 2015 meer dan 100 ongelukken. Om half zes vanmiddag reden de laatste auto's over de rotonde.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 Nightwalk top 10. Nightwalk top 10. Show facts. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. DJ's in de mix. DJ's in mix Op ZFM hem ZFM. ZFM. Zie hem. Zie hem. Zie hem. Zie hem. Perfect. You can go at your own pace. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Let me carry you home. Let me carry you Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario en het is weer tijd voor een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat doen we natuurlijk alleen maar met de beste van dance, R&B en een beetje pop... dus door het eerste uurtje. Tuurlijk de laatste show, de party op de tien boven beste plaats voor het doet. Straks in het tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli... En als opening hoorde je Chesto. We staan met Stargate en Alu Black met Carry You Home. Is zijn laatste, zijn laatste hit, commercieel hè. En uh, ja, ik, uh, ik weet niet of het opgevallen is, maar bijna al die artiesten. Calvin Harris doet het rustig aan. Affici, die uh, gebruikt country zangers. Uh, Armin van Buren gebruikt volgens mij country zangers. En Chesto, die heeft volgens mij ook een uh, country zanger ontmoet. En die denkt van, die gaan we ook gebruiken. En uh, ja, het is weer een beestachtige hit geworden. Dus, uh, nou ja, het is nog geen hit, maar het gaat zeker een hit worden. CFM Zandvoort, zaterdagavond straks de partyupdate. Zometeen nog een beetje shownieuws. Hier is even lekkere muziek, zometeen heel Klein. Jason Derulo staat klaar, maar eerst die Manixix met Hold Me.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 Het is een lange tijd, nu doe ik shows in Su en land op Zanderrijk. Was nooit interessant, nu rijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij wat maar niet voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs. En ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, ik kom naar mijn grip, we kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miskoevoet, daar jaar jaren binnen. Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen vlees, niet Wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het toch Nu denk ik aan miljoenen, nee, vaak maar niet waarom. Ik ga slapen met een doos, zo wit, wakker met een ton. Ik denk aan mijn kanten, rijk terwijl ik langs de rij.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 Ik denk aan mijn kant. Dat was muziek van Jason de Ruler met If I'm Lucky. En dat voor Leeuw Klein. Samen met Boef met de Krantenwijk. Ik heb er een beetje zo nieuws voor je. Aaron Carter heeft na een verblijf van twee weken de, de afkikkliniek verlaten. Waar hij wilde afbreken met zijn verslavingen. En uh, zijn woordvoerder bevestigt aan People dat de 29-jarige zanger weer thuis is. En uh, de behandeling erop zit. Hij heeft de kliniek verlaten waar hij werkt aan zijn uh, welzijn. Zegt zijn woordvoerder. Er zijn verschillende redenen dat zij onmiddellijk en persoonlijke aandacht vereisen. Zijn welzijn is voor hem heel belangrijk en hij zal voortdurend, en zal hij hier aan blijven werken. Carter nam op 22 september zijn intrek in de uh, afkickkliniek. Moeilijk woord, hè? Om uh, professionele hulp te zoeken. Het was een dag dat de politie met spoed naar zijn huis ging, omdat ze een verontrustend telefoontje had ontvangen van iemand die vermoedde dat Carter onder invloed was. Dus, uh, Hij is weer thuis en, uh, ja, blijkbaar gaat het weer stukken beter met hem. En uh, Iggy Azalea is aangeklaagd voor het niet betalen... van haar openstaande creditcardrekening. De Australische rapper zou de afgelopen twee jaar... een schuld hebben opgebouwd van bijna 300.000 dollar. Dat is omgerekend zo'n 256.000 euro. Ja, dat moet jij eens proberen. Ik denk dat je het niet voor elkaar krijgt. Ik ook niet trouwens, maar uh, hè, beroemdheden die kunnen dat. Die krijgen een American Express-card. En daar kan je blijkbaar gewoon bakken meer geld bij uitgeven. En uiteindelijk, uh, ja... Moet het weer terugbetaald worden. En dat is wat lastiger. En uh, goed nieuws als je fan bent van uh, Rush Hour. Het schijnt. Jackie Chan, die hebben uh, gehint dat er uh, een Rush Hour 4 aan zit te komen. Dus uh, we wachten met spanning af. Vier van Zandvoort door met muziek. David Anthony. Met de uh, Stambol. Zandvoort. Met La Fiesta. door horen hem hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Iedere zaterdag zijn we bij van 9 tot middernacht. Met de beste van dance, R&B en een beetje pop. Tussendoor het eerste uurtje. En uh, ja, het is even tijd voor de party update. Wat een leuke feest. Dan we gaan op deze zaterdag 7 oktober alweer. Nou, als eerste beginnen we even met de week beetje Brainwash. In natuurlijk de Escape in Amsterdam. Het begint allemaal vanavond om 11 uur. Voor meer informatie check de website escape.nl En uh, ja, ik heb uh, een halve flyer gekregen. Dus in ieder geval onze eigen zandvoortse Raimundo. En we uh, heb een heleboel DJ's meegenomen zoals hij altijd doet. Wanneer even kijken op de website escape.nl Als we voorbij de escape lopen komen we bij uh, Club R. Er is vanavond Latin Lovers, 12-year anniversary. We bestaat alweer 12 jaar, de Latin Lovers. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website latinlovers.nl of air.nl. Met natuurlijk Gregor Salto, La Fuente, Gennaro Naville, Marl Dex, Jasper Klaas en Rainer Bruggers. De MC's Jolly Goods. Vanavond dus in uh, Club Air in Amsterdam. Latin Lovers, 12-year anniversary. En nog een wekelijks feestje. In de Melkweg is vanavond encore. Vanavond het Throwback Special. Begin de rolbekoop van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend natuurlijk in de Melkweg. Hip-hop en RB. Voor meer informatie check het dus melkweg.nl. Met uh, DJ Flava, Superior, Marvin Braafheid, WaxFriend, Prime. En dat is allemaal hosted bij uh, Marbo. Vanavond dus in de Melkweg. Encore, The Throwback Special. En wat dichter bij huis vanavond. In de stalker hebben we vanavond Heartbreak Hotel. Begint ook rond de klok van middernacht. Duurt tot uh, 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website clubstalker.nl met de DJ Team AK Heartbreak Hotel DJ Team. Dus uh, ja, gewoon kijken. De nieuwe avond in Clubstalker om over je liefde heen te komen... of op zoek te gaan naar die nieuwe one-night-stand. Hartgebroken, daar ben je bij ons aan het juiste adres. Relaties zijn een no-go tijdens de evenavond. En tongen met je ex, dat is verboden. Dat is een beetje het motto eh. vanavond dus eh, bij Heartbreak Hotel in de, de Stalker in Harlem natuurlijk. En tot zover ook de party update. We gaan door met muziek. ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zo meteen... Eh, Superlover, maar is die camel fat... Met een nieuwe nieuwe op opvolgen van cola is uh, drop it. My hormones jumping like a... I'm on the jumping like a ZFM Zandvoort. m Zonfort. ZFM. Zfm. Zfm. Zfm. Could keep moving to the weapon? Could he prove into the weapon? Could he prove into the weapon? Could he the the the Russian, moet ik zeggen, remix van The Music Got Me. En daarvoor horen we Super Lover met de Piano Wonder. En zo werden de partijen van de team boven beste Pavel Welke plaatsen zijn er erg populair en welke kan je zeker verwachten als je nog gaat stappen vanavond? Op 10 deze week, Pavsa met Party. Op 9, Ink met Perth. Op 8, Chris Lake met Nothing Better. Op 7 deze week, Camel Fat en Elderbrook met uh, Cola. Nee, niet de nummer 1, maar de Frankie Risotto remix... en die stond vorige al op 2. Deze week op 6, Rhythm Masters... met I Feel Love, Futuring Winter Gordon. Op 5 deze week... Paolo Martini met Red Rocks. Op 4 deze week... Jamie Jones... met uh, Sound of Music... Futuring KDB. Op 3 deze week... Uh, Amin Edge... met Lovely Day. Op 2 deze week... Camel Fett en Alde Brooks. Uh, extra nummer 1 plaatje, dus met uh, Cola erg populaire plaat. Maar dat betekent dat we dus een nieuwe nummer 1 hebben deze week in de team boven best van het danssoep. Deze week op 1, Mark Jenkins en Miss B met Sirens. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. behind And as I look down Another not Dat was Armin van Buuren, te samen met Mr. Pross, met Another You... en dan voor Tobias met de Funk Sense tracks. En tot zover op het eerste uurtje van de Heikoak. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer en zijn we nog twee uur lang bij... met zometeen om tien uur DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavoschel. Maar voor nu nog een paar stukjes muziek... voor dit, la, voor dit eerste uurtje. Zie ik met My Lady. Maar eerst die... Gert Jensen en Sean met Surrender. En ik zeg tot zometeen na de break.